Dit is Jorgen Tjepke Maan met het NOS-journaal. De lichamen van Julian en Ruben zijn vannacht rond 1 uur geborgen. Na het zogenoemde veiligstellen van sporen op en rond de vindplaats... zijn de lichamen overgebracht naar het Nederlands Forensisch Instituut... meldt de politie vanochtend. Daar zal de identiteit van de lichamen nog feitelijk moeten worden vastgesteld. Vanavond zal op en rond de vindplaats nog verder onderzoek worden verricht. Burgemeester Jansen van Zijs zei vanochtend in het Radio 1-journaal... dat wordt gekeken hoe de gemeente kan helpen bij de rouwverwerking.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 Oud-volleybal international Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severijn worden nog altijd vermist. Een week geleden werden ze voor het laatst gezien in de Spaanse stad Moersia. Donderdag deed de familie aangifte omdat er al enkele dagen geen contact was geweest. Er zijn inmiddels advertenties in Spaanse kranten gezet waarin lezers wordt opgeroepen met informatie te komen. Gisteravond zijn de dochters van Severijn aangekomen in Moersia. Het weer een groot deel van de dag grijs, met vooral in Limburg regen of motregen. Het wordt 13 tot 15 graden. In de loop van de week wordt het niet warmer dan een graad of 10. Dit, dit is Johnson Hoka van de ANWW. In de Randstad is de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom afgesloten. Tussen Afrit Numansdorp en de Haringvlietbrug. De politie is bezig met een technisch onderzoek naar een ernstig ongeluk. De afsluiting duurt waarschijnlijk nog tot een half 12. Verkeer in de regio Rotterdam kan dan ook beter omrijden via Dordrecht-Rozendaal. Tot zover de verkeersinformatie.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 After all, I'm excited that you're in my life again After all, I'm delighted to be back where we began I believe that you can fall in love with me again Cause I'm with you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 En dat is allemaal voor de verkoop, dus ja. uh, ook gebruikte kan je kopen of verhuur je bijvoorbeeld ook? Nee, ik doe niet, ik bedoel, wij doen nog, yes. nog niet aan verhuur. Uh, we zijn nog een beetje aan het twijfelen of we dat, of we dat willen. Dat is natuurlijk, uh, het ne neemt best wel wat tijd in de slag als je brommers gaat ja. verhuren of scooters gaat verhuren. En, en het neemt wat ruimte in de slag, want je moet er best wel wat voorraad hebben en ja, dat komt mm. hier dan niet helemaal te goed omdat we niet, niet al te veel ruimte hebben. Mm.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 Ja, het is uh, voor ieder wat wil, alle kleurtjes. Ja. Over het algemeen zijn het heel veel heel veel kleuren. Ja, het zijn anders en nog wat. Ik zie ook hier bijvoorbeeld een pizza scooter kant en klaar. Je kan dat, uh, zo'n pizzabak noem ik het maar even. Kant en klaar bijkopen. Ja, wat een, is, een... is dat? Of is ja. dat helemaal niet dit voor de een, pizza? Dit is een speciale bezorgscooter. Oh, die is okay. speciaal voor de bezorgdienst ontwikkeld. En, uh, ja. ja die heeft een gesteveld achterframe en waar mooi een pizza koffer op kan. Uh, waar eventueel reclame op kan komen.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 voor het een als voor het ander. Ja, zoals die pizza scooter. Bijvoorbeeld. Het even, bij is ja. Geschikt voor de bezorging, Juist. maar misschien minder voor hele verre afstanden of voor het strand. Dat is gewoon een, een <gul> werkpaardje en die is er speciaal voor gemaakt. Dus euh, kijk, en als je dan weer een hele mooie designscooter hebt, ja, die is heel duur in eh, <gul> het lakwerk bijvoorbeeld wat erop zit en als die dan ergens tegenaan zou stoten, heb je gelijk weer hoge reparatiekosten. Kijk, en, en dat zijn dingen waar je mensen ja, iets over kan vertellen. En uiteindelijk maken ze zelf de keus. Ja,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 Eindexamen hebben gedaan, een scooter krijgen. Van hun ouders, hoop ik. Ja, dat gebeurt ook, ja. Ja, dat weet je toch wel, hè. Dus dan gaan ze snel even die papieren halen. Why be afraid?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 part of the plan And I'll be so much stronger Holding your hand Step by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 Ja, dat is weer een extra accessoire ja, eigenlijk, ja. Hè? dat kan ook. Ik zag laatst zelfs uh, iemands kleding uh, vastgemaakt als wiel. <lacht> die wilde waarschijnlijk even zon op het strand. Ja, door jonge. Oké. Ja, dat gebeurt inderdaad ook. Maar ja, goed, komt er net een hondje voorbij, dan heb je pech. Ja, dat <lacht> Dus dat zijn ook van die ideeën. Maar goed, om te weten, ja, zo ontdek je nog eens wat nieuws. Hè? Een hele nieuwe scooterzaak. En hoe kwamen jullie uh, ja, op het idee om in deze branche te gaan werken?